Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat inwoners van Gaza eindelijk een nacht hebben kunnen slapen. Gisteren gingen staakt het vuren in tussen Hamas en Israël. Er zijn vannacht geen berichten geweest over bombardementen of gevechten... Inmiddels komt de noodhulp ook op gang, al is het nog een hele klus om die op de juiste plek te krijgen, doordat veel wegen verwoest zijn. De laatste cijfers van het ministerie van Sociale Zaken is dat van de 600 trucks er uh, ruim 550 toch in het zuiden terecht zijn gekomen. Uh, en um, even kijken, 83 trucks zijn, uh, vrachtwagens zijn, hebben het noorden kunnen bereiken. Dus, en, en juist daar is de nood ...zo ontzettend hoog, dus het is echt belangrijk dat dat zo snel mogelijk ook op gang komt. Onderdeel van de afspraken was ook een uitruil van gevangenen en gijzelaars. Ook die is doorgegaan. Israël heeft vannacht 90 gevangen genomen Palestijnse vrouwen en kinderen vrijgelaten. In Servië zijn acht mensen omgekomen bij een brand in een bejaardente huis. Het vuur ontstond rond half vier aan de rand van de hoofdstad Belgrado. Zeven mensen raakten gewond en voor dertien mensen is noodopvang geregeld. Volgens zijn serviceminister is de brand aangestoken. Nederlandse ondernemers kijken met gemengde gevoelens naar alle gebeurtenissen in Amerika vandaag. Donald Trump wordt rond zes uur onze tijd weer president. 40% van de Nederlandse ondernemers vreest dat het negatief zal uitpakken voor hun bedrijf. Zo'n 15% denkt juist dat het positief is voor de handel. En het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over vliegaso's die dronken aan boord van een vliegtuig zitten. Afgelopen jaar werden 18 mensen vervolgd... omdat ze zich agressief zouden hebben gedragen. Een flink deel van hen had gedronken. Ook deze steward kreeg er mee te maken. De passagier werd agressief naar ons toe en naar passagiers. En mede door de hulp van de overige passagiers... hebben we deze passagier in tie raps kunnen boeien. Ja, dat heeft natuurlijk een wijze impact. Zowel voor ons als bemanning, maar ook voor de passagiers die er omheen zitten. Want je zit toch op 10 kilometer hoogte. Volgens NH News trekken passagiers boord de flessen drank open die ze tax-free hebben gekocht op het vliegveld. Dat mag niet, maar gebeurt dus toch. Ook wordt er stevig gedronken in de lounges en cafés na het inchecken. Het weer nog opnieuw veel grijs en mist vandaag. Pas ook op, want er kan wat motregen vallen en daardoor kan het glad worden. De temperatuur blijft op veel plekken hangen rond het vriespunt. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Breukelen en Knoopend Amstel. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, sorry, nee, ik was te laat. <laughs> uh, goedemorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort uh, op deze zaterdag. Uh, allemaal welkom. Uh, uh, ik presenteer vaker met maar die was helaas uh, verhinderd. Uh, ik zit hier met Kort Draaier, die uh, de techniek verzorgt en... Uh, en uh, uh, de muziek. Uh, welkom, uh, Cor. Ja, dankjewel. Uh, nou, we gaan even door het programma heen. Uh, we zouden gaan praten met opman Vertoe van Talent House... maar uh, helaas heeft hij uh, moeten afzeggen op het laatste moment. Oh jee. Maar we gaan een ander onderwerp zo uh, direct even aansnijden. Uh, daarnaast, uh, daarna komt uh, uh, Arno Westerburger, als het goed is, van de Pop Zingers... Zij gaan optreden in Paradiso morgen. Dat is op zich oh. wel aardig, natuurlijk. Uh, ze zijn niet de enige, want er zijn geloof ik honderd koren die er optreden. Maar goed, ze gaan daar wel even staan in, dat, uh, in die poptempel in Amsterdam. Uh, Carina heeft gesproken met uh, Dennis Kool en zijn zoon uh, Joran. Ja. Zij hebben café uh, uh, Rabbel overgenomen in de, op het Louis Davids Carré. En uh, het is een leuk gesprek geworden wat zij heeft gehad met, uh, met Dennis. Ja, laat me één keer raden. Het blijft niet Rabbel heten. Het, nee, Robbel, de naam Robble is, is weg. Die ah. uh, is voorbij en het heet nu Skol. En uh, uiteraard uh, naar na de naam uh, Kol, hè, dat is wel niet zo heel raar. En Skol is ook natuurlijk uh, proost, in het ja. Deens, uh, Zweeds, zoiets. Ja. Oké, okay, Na nou, de tweede uur uh, gaan we dan uh, het hebben over de nieuwe... ...expositie in het Stamford Museum... ...foto's van Bakels... ...en ja. vanaf 31... ...nou die zijn eerder, zijn eerder geweest hè, die foto's volgens mij. Ja, dat klopt, alleen er zijn wat nieuwe foto's... ...zijn natuurlijk gekomen. Ja, en, en Ze zijn prachtig scherp geworden, ze hebben een, een, een bepaald... ...iets gedaan hè, met die foto's, dat ze heel, heel scherp... ...overkomen. Uh, dat is wel aardig, maar op 31 januari... ...begint er een hele grote uh, expositie... ...over plastic in zee... Uh, Tom van Waarde van de seniorenvereniging. Die komt ons bijpraten hoe het gaat met de seniorenvereniging. Is dat en... van, de, van de keuringsdienst? Uh, Ton van Waarde? Nee, niet van de keuringsdienst. Nee, nee, nee. nee. Misschien familie, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. En uh, dan komt ook nog uh, iemand praten over de Classic Concerts. Het, uh, die hebben morgen een uh, uitvoering van het Heemstates Philharmonisch Orkest. Nou, dat is een beetje wat we gaan doen uh, deze twee uurtjes. Uh, waarvan de eerste negen minuten al trouwens al voorbij zijn. Dus we gaan niet praten over de uh, maar ik wil het uh, graag hebben, uh, Cor, als jij dat niet erg vindt, over de Gerkenstraat. Oh, ja. Uh, jij hebt je, je rijbewijs begrijp je? ik. Heb, uh, ja. ja, want ik uh, volg jou een beetje op social media en ik zie je alleen maar met die treinvertragingen uh, richting Duitsland. Ja, ja Want ja. Uh, jij, jij gaat één keer in de zoveel weken naar, naar Duitsland en weer terug en... Ja, ik heb een, een, een zogeheten offshore contract. Dat betekent dat je twee weken werkt en twee weken vrij bent. Oh, Oké, okay, op die manier. En dan moet ik dus naar, naar Duitsland. Ja, ik ben daar ooit een keer terechtgekomen... omdat ze me gevraagd hebben om ja. daar even te gaan kijken. En het was toen een hele nieuwe site. En ik dacht, nou, dat is wel leuk hier. Ja. En dit is op het einde was En dat is helemaal bovenaan... Uh... Noord-Duitsland, hè? Ja, het ja. voormalig Oost-Duitsland. En uh, dicht bij de uh, Poolse grens. En uh, ja, ik ben er eigenlijk gebleven om die hele site op te bouwen. En ik vind het daar erg leuk. Nou, dan heb ik het een paar keer geprobeerd met de auto... Mm -hmm. Ja, dan ben je toch wel 12 tot 14 uur om. Ja, dat is wel. Ja, ja. En je bent gewoon helemaal moe als je. En uitgeput als je daar dan aankomt. Ja, maar met die vertraagde treinen ben je ook lang weg. Ja, maar mee. dat is niet altijd zo. Oh, okay, dus, uh, okay. Gelukkig niet altijd. Maar ik, ik ja, weet je, ik had zoiets van nou, ik probeer het eerst met de auto, ja. met het vliegtuig geprobeerd, maar ja, dan moet je naar Berlijn toe. En dan moet je alsnog vier uur met de, met de, ja. de trein. Je kan er uh, bijna een huisje kopen, dan kun je daar blijven. En uh, hoe kom je jouw maar niet meer terug? Ja, ja, ja, dat kan, hè, maar dat, dat kan uh, dan, dan, dan, dan ga je Samford missen. dat ja. moeten we niet hebben natuurlijk. Nou, ja, maar Het is wel een toeristisch eiland, want er zitten dus heel veel ja. Duitse toeristen, dus het lijkt net Samford. Ah. Ja, het lijkt net Samford inderdaad. <laughs> maar goed, we gaan even terug naar de Gerkenstraat. Wat is er aan de hand uh, over een uh, klein jaar? Dat is na de uh, Grand Prix, uh, eind september, willen ze de Gerkenstraat gaan aanpakken. Want uh, het is zo dat... Uh, uh, de bestrating, ze hebben dat asfalt in de Gerkenstraat, ja, daar vallen de gaten op dit moment in. Dus het, het, het wordt hoog tijd dat het uh, veranderd gaat worden. Het is dus trouwens ook zo over de Salaan, hè? Dat, is, dat asfalt is ook helemaal niet goed meer. Dus ze willen dat uh, gaan aanpakken. Uh, nieuw asfalt erop. En, uh, en de riolering aanpakken. Uh, dat zou dan uh, eind september moeten gaan gebeuren. Oké, okay, nou de bewoners van de Gerkenstraat die uh, uh, hebben uh, een brief gestuurd naar de alle gemeenteraadsleden... En het college van burgemeester-wethouders. Uh, waarin staat dat uh, de Gerkenstraat. Uh, beter aangepakt moet worden. De, uh, de snelheid moet omlaag. Uh, uh, nieuw asfalt dat gaat uitnodigen voor te hard rijden. Ja. Maar uh, eens? Me, ja, oké. Okay. Nou, ze hebben een uitgebreide brief gestuurd. Uh, Helaas hebben we ni niemand kunnen vinden. die daar iets over zou kunnen vertellen. Maar we kunnen die brief een beetje doorgaan. Uh, ze hebben daar uh, voor de kerst al over gesproken met. Uh, wethouder Hendricks. Nou, ja. die is, zoals we allemaal weten, opgestapt. Dus ik weet niet of het nog doorgaat allemaal. Maar goed, uh, de Gerkenstaat staat er nummer 1 uh, uh, in de top 10 van meest onveilige uh, trajecten in Zandvoort. Weet je dat of niet? Ja, want ik weet dat die kruising uh, met, uh, met, de, met de tolweg, dat die, uh, daar, daar gebeurde altijd al Ja, daar gebeuren, en, uh, ja. Dus we hebben daar wel wat veranderd. Ja, dus stoppen. je moet stoppen als je van de Gerkenstaat komt uh, om door te gaan. Ja. Maar ja, als je dan uh, zullen we zeggen, uit het dorp komt en je gaat dan de Gerkenstraat op... Uh -huh. ja, dan ga je eerst dat heuveltje op en dan een beetje naar beneden. Dat nodigt heel erg snel ja. uit om even het gas in te kloppen. Klopt, ja, dat is het eerste deel. Hè, want Dit gaat eigenlijk meer over het tweede deel. Dus vanaf de Tolweg tot celstation, Dat is eigenlijk het uh, traject wat dan aangepakt uh, gaat worden. Um, uh, ik ben met je eens dat, uh, dat sowieso in het eerste deel ook veel te hard wordt gereden. Want ik, ik merk het zelf ook wel. Maar in dat tweede deel trouwens ook wel, want ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik uh, bij de Shellstation Station kwam. En dat mensen mij in die bocht, die dan naar de Slaan gaat, nog aan het inhalen waren. En ik kreeg gewoon 40, uh, 45. 45. Harder oh, moet je er ook niet rijden volgens mij. Uh, uh, en, en er zijn inderdaad, ik, dat ik weet, ook redelijk veel ongelukken gebeurd bij het Shellstation. Station. Hè. Ja, je kunt daar niet normaal over steken. Nee, er is, er is nog een keer een, een, een motorrijder uh, de hek ingevlogen daar. Die kwam veel te hard aanrijden. Ja, kijk, ook als je het Shell station afkomt. dan uh -huh. moet je echt helemaal over je schouder naar links kijken. En dan uh, kan je de weg oprijden. Maar uh, ja, die hoek is net even. Ja, uh, inderdaad. Ja, de ja, het, het is een beetje een raar punt met die bocht erin en zo. Uh, nou, het belangrijkste wat we willen is de snelheid in ieder geval terugbrengen naar. Uh, 30 kilometer per uur, zou je dat een goed idee vinden? Ja en nee, uh, maar wordt het dan gehandhaafd? Gaan we dat ja, dat tegen? is het punt. Hè? Dat vraagt natuurlijk ook meteen in die brief, dat er wel gehandhaafd moet worden. Want uh, ja, als er niet gehandhaafd wordt, heeft er weinig zin natuurlijk. Maar uh, volgens mij is het zo dat in op alle doorgaande wegen in Zalver, dan heb je het over de Gerkenstraat, dan heb je het over de uh, uh, Engelbertstraat, noem maar op. Altijd alle doorgaande wegen, daar mag feiten worden gereden. Ja. Volgens, vol, volgens mij stond het ook in het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, wat uh, trouwens vernieuwd gaat worden en binnenkort verschijnt. Um, uh, maar als je die weg gaat terugbrengen, want dat vragen is ook in die brief, dan eigenlijk zou je alle wegen in stand voor 30 kilometer moeten maken. En ja, dan km maak je van Heelsland voor een groot woonnerf. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar... een groot woonerf. Ja, willen we dat? <laughs> dat is de vraag. Uh, dat is de vraag. En uh, ja, ik weet niet of dat slim is. Want uh, ja, in, in winterdagen, wanneer er uh, in ieder geval geen sneeuw ligt... dan kun je gewoon, uh, op de Engel bestaat ook 50 rijden. Weet je waar, waarom zou dat niet kunnen? Maar ja, goed... Maar, um, maar, maar, maar, maar kijk, als je ja. even kijkt naar andere steden in andere landen... Um, asfalt nodigt natuurlijk wel heel snel uit om hard te gaan rijden. Ja, dat is dat zo. En zeker de, nieuw asfalt, denk ik. Ja, dat is echt... Uh, ja. En in België hebben ze bijvoorbeeld kasseien. Ja. Nou, Waarom hebben ze er allemaal kasseien? Nou, daar rijdt men niet zo hard. Want Kom, de, als je dan uh, 30 rijdt, heb je het idee dat je 60 gaat. Hoor. je rommelt wat je bak uit. Oh, je toch voor de wielenwedstrijden, Want dat maakt het toch wel leuker, die kasseien voor de wielenwedstrijden. Ja, al die, al die volkrijgen <laughs> vind jij leuk, zeker. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, uh, dat ben ik met je eens. Ja, dat je, je moet het eigenlijk niet uitnodigend maken om hard te gaan rijden. Dat is... Nee, en asfalt nodig dat dan wel aan. Ja. En het is het goedkoopste. Dus het wordt al heel snel gekozen om asfalt ja. daar te leggen. Ja. Ik ben het daar niet mee eens, want ik denk dan, uh, weet je, uh, asfalt is voor de snelweg en niet voor mm -hmm. intern in een... Uh, in een dorp. Nee, dat is waar. Wat ze ook willen, uh, want er kan nu nog geparkeerd worden... Hè? als jij dus van de Tolweg komt, waar we uh, trouwens bijna, uh, bijna zitten... Ja, nou, we kijken erop uit. We kijken erop uit. Uh, als je van de Tolweg komt en je gaat naar het celstation, dan kun je aan de linkerkant parkeren. Dat, dat is volgens mij nog steeds zo. En uh, daar willen ze eigenlijk schuine parkeervakken uh, maken. Volgens de bewoners is dat beter. Want je krijgt er meer. Je krijgt 14... Uh, plaatsen extra. Uh, uh, zou dat uh, een goed idee zijn, vind je? Nou ja, het, het idee wat er denk ik achter zit... is dat je daar smaller maakt. En dan uh. Uh, voorkom je dus inhaalacties... zoals jij dus dat uh, ervaren ja. Dus uh, je inhalen daar bij het station. Het lijkt mij ook gevaarlijk. Ik bedoel, als jij schuin in gaat parkeren... En je, je, dit is natuurlijk ja. één richting verkeer. dan moet je eruit, ook al dat achteruit moet je eruit... en dan, en dan wegrijden. Dus ja. dat maakt het ook nog wel gevaarlijk volgens mij. Ja, in een bocht is dat misschien niet zo handig... Uh. Maar je kunt het ook achteruit in ja, ja, ja, inderdaad. Uh, nou, dan, dan hebben ze het ook nog over de geluidsbelasting. Op, op dit moment uh, is er, uh, uh, meer dan, uh, de geluidsbelasting hoger dan 55 decibel. Uh, dat zou terug moeten naar 45,50. Uh, dat kan door dus stil asfalt heel. Dat heb je natuurlijk ook. Ah, dan moet je geen kassa in nemen. Nee, dan moet je geen kassa in nemen. <laughs> dat denk ik ook niet. Nee. Als daar een vrachtwagen overheen rijdt, dan... Uh... Uh, dat is ook niet goed. Nou, er zullen geen kasteien komen. Dat ben ik, ben, dat ben ik bijna ja, zeker. Kijk, het, het hele probleem is natuurlijk wel een beetje... dat uh, de, in, de, de ingaande en uitgaande wegen naar, uh -huh. naar het centrum... Uh, ja, de Gerkenstraat is daar wel eentje van als een uitgaande weg. Uh -huh. ja, is er daar een alternatief voor? Ja, ja, inderdaad. Ja, het, dat, is, dat is het punt. Dat is het hele punt. Je kunt wel zeggen, we gaan over de bus weg, maar dan moeten ze we toch weer langs die school. Ja, klopt. En dat natuurlijk ook weer niet. Nee, nee ook niet. Nee. Nee, we, waarschijnlijk komen er wel aanpassingen in het, uh, waar ik het over had. Het uh, GVVP, het uh, gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Wat uh, nieuw uh, gemaakt is en uh, binnenkort uitkomt. Dus dan moeten we ook afwachten hoe het uh, verder gaat. <coughs> het is wel zo dat uh, uh, in die brief hebben ze heel veel... Uh, uh, allerlei organisaties. Het uh, uh, parquet Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Het landelijke expertise uh, parquet van het Open OM. Uh, de fietsersbonden, de Ze hebben alle, eigenlijk alle organisaties uh, gevraagd hoe, hoe, hoe zij er naar kijken. En uh, ja, ze komen wel tot de conclusie dat het een, een gevaarlijk traject is. Het is, een, het is geen uh, laat ik zeggen, uh, heel veilige straat. Nee, nou ik kan dan uh, erop aangeven dat uh, in het verleden had de gemeente Zandvoort natuurlijk heel vaak uh, snel al de, de neiging om een extern bureau in te, ja. te huren. Ja, nou, dat gebeurt nog steeds hoor. Koffel en Kopingen bijvoorbeeld, die is uh, <lacht> schatrijk ja. geworden van de gemeente Zandvoort. <lacht> en uh, ja, als je dan kijkt uh, naar al die moeite die, die bewoners hebben gedaan om daar informatie over te krijgen en uh, een goed rapport in elkaar te zetten. Ja. Dan denk je dat ze ja. dan zeer, zeker serieus moeten worden genomen. Absoluut, want het is bijna een half boek uh, wat ze gemaakt hebben. Ja. Maar het is en blijft een doorgaande weg. Ja, dus op, ja. Hoe beperk je dan dat uh, 50 toch wel het maximum is... en dat er niet al te veel uh, ja, herrie komt van uh, omgevingsgeluiden? Ja, dus het, uh, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk wel een rondweg rond Zandvoort. Maar ja, als je dan over de... <laughs> De Frans-Zwaanstraat zo de auto's laten rijden. De, de ja, de dat krijg je, dan krijg je daar ook weer bewoners die zich dat druk over maken. Ja, dat kan haast de, niet... Die moeten ook weer komen natuurlijk. Ja, ja, ja, we hebt, naar, ja we de we oude Ja, zeker. En we hebben nu eenmaal in te weinig wegen die uh, naar de Rome leiden. Nou, in ieder geval eerst naar Adem, maar... Uh, ik bedoel, er zijn weinig mogelijkheden om Stanford te verlaten ja, via de Zeeweg en via de Dat is eigenlijk de enige. Ja, kijk, als je dan over de Stanford gaat, waar eindig je dan? Dan eindig je in Heemstede. Ja. En als je dan over de Zeeweg gaat, ja, waar eindig je dan? Dan mm -hmm. eindig je ook in Haarlem. Ja, dat klopt, nee, dat is duidelijk. En dan ja. moet je eerst worstelen door het verkeer daar voordat ja. je dan uh, verder kan. Ja, ah, er nee. waren vroeger oplossingen voor bedacht en die zijn niet doorgegaan. Er was toen een uh, snelweg door de Duinen, is daar mm -hmm. ooit uh, besproken. Ja. En uh, dat ging dan, dan weer door een uh, natuurgebied heen en dat kon allemaal weer niet. En, uh, nee, dat klopt, dat klopt. Ja, het is een kwestie van keuzes maken. Absoluut. En uh, nou ja, we gaan afwachten zoals ik het begrepen heb van de gemeente, willen ze gewoon uh, nieuw asfalt neerleggen en de riolering aanpakken. En, uh, uh, het is mij benieuwd of uh, de bewoners gelijk krijgen... dat ze, dat ze er, uh, meer aanpassingen willen. En, want ze hebben het ook nog over wateroverlasten met et uh, etc. Nou, ik, ik denk niet dat dat gelijk krijgen is. Ik denk dat het gewoon uh, de meest voor de hand liggende keuze gaat worden... Mm -hmm. om die weg veiliger te maken. Ja, het is, en het is dat aan de andere kant... als je toch een, een, een vrij uitgebreide uh, behandeling van die, van die Gerkenstraat gaat doen we kunnen je met het beste ook uh, bepaalde zaken aanpakken meteen. Want als je dat later moet doen, dan kost het weer een hoop geld extra natuurlijk. Nou ja, dat stuk wat ervoor zit, dat moet sowieso moet de snelheid eruit. Ja. Daar ben ik het uh, helemaal mee eens. En uh, als die daarder dan al uit is, huh. en hij is wat uh, minder uitnodigend om, om snel door te rijden, mm -hmm. dat tweede gedeelte naar ja. de tolweg... Ja. Dan, ...dan win je al een heel stuk, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, goed, uh, en zet ja. er een camera neer? Ja, daarom nee, uh, uh, daar zijn volgens mij ook uh, andere normen voor gekomen. Want vroeger kon je niet uh, 30 kilometer zones met camera's doen. Hè, met snelheidscamera's. Dat mag tegenwoordig wel, heb ik begrepen. Dus uh, dat zouden ze kunnen gaan doen natuurlijk. Ja. Ja, waarom niet? Nou, ik, ik zou vertellen, in, uh, op het herland Ruge, waar ik werk... ...zat uh, uh, overal bij iedere entree van ieder dorp... Uh, een camera staat. Een snelheidscamera ook. Ja? Ja. ja. Ik heb ook heel wat boetes gehad in het begin. Ja? Wat toen je nog met de auto ging? Ja. Want we gaan ja. nu niet meer met de auto, alleen met de trein. Ik ga nu met de trein, ja. Ik heb een hele goede verbinding gevonden naar uh, het plaatsje Bins. En daar uh, word ik dan opgehouden. Oh, Oké. Okay. Nou, top. Nou, uh, we gaan het meemaken wat er uh, in, in de komende herfst gaat gebeuren met ja. de Gerkenstraat. We gaan het we, volgen. We gaan naar uh, muziek toe. op deze uh, zaterdagochtend. Uh, en dat komt goed van pas, want we zitten hier... Uh, met uh, Ivo Bos en uh, Inge Paap. Uh, respectievelijk de voorzitter van de Beachpop-singers. En uh, de voorzitter van de... Even-, nee, de, de optredenscommissie. Com ja, ja, maar een, wij hebben geen voorzitter. Want nee, hebben nee, nee, nee, nee, ja, nee. Begrijp ik. Begrijp ik. <laughs> nou, we, we gaan praten over de Beachpop-singers. Uh, uh, u heeft ze wellicht gezien... Uh, tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Aangeta-kerk. Het was een heel leuk programma, Ik een paar keer opgetreden daar. Ik vond het heel leuk om dat te horen. Uh, maar ze gaan morgen naar uh, Paradiso, nou, de uh, bekende poptempel in uh, Amsterdam. En daar gaan jullie zingen. Zeker. En hoe, hoe is dat zo gekomen, Inge? Nou, we kijken elk jaar uh, een beetje de agenda's door. Van wat kunnen we dit jaar, waar kunnen we heen, wat is leuk om te doen. Ja. Weer eens met nieuws zoeken. En uh, Paradiso is natuurlijk al heel lang uh, ja, een... een Optreden. maar zelfs in januari is dat een beetje een drukke tijd, uh -huh. vlak na al die andere dingen. Ja, maar goed, ja. we zeiden we, toch wel een keer weer leuk om, uh, om in Paradiso te staan. Ja, toch weer, want jullie ja, hebben het eerder ja. gedaan, hè, begreep ik. Ja, lang geleden. Ja, dat is al <laughs> hoe lang geleden ongeveer? Ja, Gelderen? 2007 meen ik. Ja. 2007, oké. Okay. Allemaal met een bus, uh, in één oh, ja. bus. Kun oh, ja. ja. ja, je morgen bus weer met de bus, doen. of niet? Nee, niet. Nou nee. Maar ja, wel, maar, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja. Oh, gewoon uh, ja. lijn 80. Ja. de NS ja. doet het ja. niet, dus nee, nee, we Dan nee, nee. gaan met de bus. De NS doet het niet, Nee, nee, nee. nee. nee, nee rijden is, de treinen uh, niet dit weekend? Nee. Nee. Nee, nee. nee, deels niet tussen Haarlem en Amsterdam. Oké, dan kun je beter met de bus gaan, dat maakt niet uit. We gaan naar de morningstraat en dan ben je beter al bijna, toch? Nou, in Paradiso, hoe... Ik moet me voorstellen hoe dat gaat. Jullie zijn niet de enige, hè, want het is een korenfestival. Ja. Het is niet zo dat jullie daar twee uur optreden. Uh, nee, dat nee. Dat <laughs> zou ik wel jullie zingen daar hebben, een paar, paar liedjes nou, uh, nou, we zingen vier nummers. Vier nummers, oké. Ja, okay. ja je hebt uh, eigenlijk een uh, kwartier de tijd. Uh -huh. En er uh, is vijf minuten wisselen tussendoor. Dus het is best een. Uh, Waarschijnlijk een uh, hectisch uh, gebeuren. Maar goed, we hebben ja. het, uh, de main stage. Maar ja. zijn er prijzen aan verbonden of zo? Zijn er jury's nee. of zo? Nee, nee, nee. nee dat niet. Nee. En, uh, er wordt wel allemaal uh, gewoon uh, aangekondigd. En, uh, ja, ja, ja. Beelden, ja. Er wordt mensen. waarschijnlijk uh, opgenomen ook, uh, film van gemaakt. Nou, dat gemaakt. zal wel, ja. Ja, ja. En, uh, was iedereen enthousiast om daarheen te gaan? Grazend nee, uh, enthousiast. Ja, in ieder geval, ja? Ja, Paradiso is natuurlijk wel... Iets wat je altijd op je verlanglijstje staat. Ja, dat geloof ik graag. Ja. En, uh, los van het feit dat je uh, erheen wil, moet je ook nog uh, geselecteerd worden. Dus dat is oh, dat een, is zo, ja. ja Oké. Okay. Maar, maar hoe selecteren ze dan? Geen idee wat de selectiecriteria. zijn. Nee, nee, nee. En, nee misschien nee. zijn ze nee, wel een geweest. Nou, dat is te laat. Hè, ja, ja, ja is dat is te laat. laat. Ja, ja. Het ja. zal wel een loterij zijn. Het is een, een loterij. Ja. En ze kijken ook wel een beetje van uh, wie uh, die schrijft zich al jaren in en komen niet aan de beurt. Maar ah. wij hebben ons niet al jaren ingeschreven, nee, nee, maar nee, kwamen nee. toch aan nee. de beurt. Want het is zelfs twee dagen. Het is vandaag ook, hè, dacht ik. En, ja. en, uh, en morgen dan. Vanaf komen er veel mensen kijken ook. Ja. Nou, dat denk ik. Ja, dat weet ik ook niet. Al, maar... de kaarten verkocht zijn ja. of zo, neem ik aan. Ja. je ja. kan voorverkopen, uh, kon je kaarten, maar je kan ze ook gewoon naar de kassa en op, ja. uh, halen. Okay. En het is niet... Ik bedoel, het is heel goedkoop eigenlijk, want je kan voor 3 euro naar binnen. 3 euro. Nou, dus dat, dat is, is te niet doen, veel, he? maar ik denk daardoor wel veel mensen komen. Nou, als er mensen zijn uit Stanford die uh, graag nog morgen in ja. willen, kunnen ze er gewoon ingaan. Ja, ja. Ja. Een kaartje aan de zaal kopen ja. en dan hoe laat treden jullie op ongeveer? <laughs> wij treden om uh, tien over vier, dus 10 over vier. Ja, okay. tussen vier en half vijf. Uh, maar je kan ook een uurtje eerder gaan, want dan zie je andere koren. Ja. Ook. Dat is ook leuk. Dat, dat doen we ook. Ja, dat doen wij zelf ook. We gaan ook eerder met z'n allen. Ja, uiteraard. Uiteraard. Zien en horen. Ja, Hartstikke leuk, ja, tuurlijk. Uh, nou, ik wil het even over het koor zelf hebben. Want uh, nou, het is bekend ja. dat er een hoop uh, koren met uh, dalende ledenaantallen uh, zitten. Maar het is buurlijk niet zo? Nou, dat is wel geweest. Corona heeft natuurlijk ook wel bij ons... Uh, erin gehakt, breed, ja. ja, erin gehakt. Uh, en uh, <coughs> wat wij merken is dat uh, een aantal koren in Zandvoort... Uh, ja, die zijn ter ziele gegaan, helaas. Of samengegaan. Ja. Of samen gegaan. Ja. Uh, maar wat je merkt is dat de spin-off daarvan toch is dat uh, mensen die uit die koren komen... toch wel ook uh, andere koren opzoeken. Uh -huh. En uh, ja, we hebben vorig jaar toch wel uh, behoorlijk wat groeipijnen gehad... door een stijging van het ledenaantal van 25 naar 45 je, leden. Nou, ja. Dat is wel keurig. Is bijna een verdubbeling van het aantal ja. leden. Dus ja. dat, is, uh, dat is even zettelen. Ja. Um, uh, want ja, je hebt natuurlijk heel veel nieuwe leden, maar gelukkig hebben we ook wat nieuw repertoire. Dus dan uh, ben je toch in staat om de mensen die nieuw zijn mee te nemen in dat nieuwe repertoire. Ja. Um, en uh, ja, ik geloof wel dat iedereen het enorm naar zijn zin heeft. Op ja, want ik, uh, ik, uh, ik was bij, nou ik was er niet bij, maar uh, tijdens de nieuwjaarsreceptie in de, in de Protestantse kerk dat die vrijdagavond hadden jullie natuurlijk ja, een, een repetitie, dus af ja, was, ja, was altijd even buiten en uh, ik zag, uh, ik sprak Michael van Ness en ik uh, ja. ken, ja. ken die mensen wel toen. Maar iedereen was vrolijk daar en... Uh, want de meeste mensen komen ook gewoon naar die repetities toe, neem ik aan. Ja, we hebben zeker. wel een volle bezetting ja? meestal. Ja, ja. Ja. En het is ook een soort sociaal gebeuren hè, waarschijnlijk. Ja, maar dat is het. Hè. Ja. De ene gaat naar een klaar ja. Maar als ja. je van zingen houdt, dan ga je gewoon lekker naar een koor toe. Ja. Dan kun je gewoon lekker je frustraties wegbleren. <laughs> ja. En daarna is het gewoon gezellig samen zijn eh, of niet. Hè, wat ja, je, wat je wil. We hebben ja. ook ieder kwartaal... ...proberen we toch ook een, uh, gezamenlijk een, een diner te, uh, oh, okay. te zorgen ja. Dat iedereen... Wat, uh, wat kookt, meeneemt en daar hebben we ook thema's voor. Um, goed. Dus ja, we proberen toch uh, de saamhorigheid binnen de club... Uh, uh, aandacht te geven die het verdient. Ja, okay. Je merkt dat, ja. dat mensen dat enorm werkt, waarderen. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. En dat er ook een soort bonding ook, uh, ontstaat. Ja. En het idee is ook om uh, gewoon een bubbels te creëren... voor. Mensen die, uh, ja, die, uh, die zich daarin prettig voelen. Ja, want uh, Inge, het is, het is tamelijk laagdrimpelig waarschijnlijk ja, ook. Jazeker. Ja, Ik bedoel, waar? als jij niet helemaal... Uh, uh, bij bij ons je niet, uh, uh, nee, wordt bij ons niet nee? eerst beoordeeld of je goed kan zingen ja. of ook niet of je een beetje kan zingen. Ja. Als je wil zingen, dan ga je gewoon meedoen. Ja. En daar kom je vanzelf wel wat beter in, als het, ja. uh, als het je niet ja. van nature heel erg ligt. Maar uh, je wordt wel meegenomen in je partij. En, uh, ja, want er zijn natuurlijk prima. vaak ook bekende, bekende songs hè, die jullie ja, zingen. Ja, zeker. En dat maakt we het ook leuk natuurlijk. zijn allemaal wel uh, goed bekende nummers, ja. op het algemeen. Ja. En dat, dat is leuk, maar is ook wel een beetje lastig soms. Omdat je ineens uit je comfortzone gaan ja. zingen. Ja, maar, maar, maar ik kan me voorstellen, als een als, als zware liturgische liederen ja, wordt gezongen, ja. dan is het toch wat anders. hè? Dit zijn gewoon de nummers die jullie ook... Ja, inderdaad. De ja, radio... Die, ja, die we zijn ja, ook een ja. popcore. Ja. ja, echt een ja. popcore, ja. inderdaad. Pop ja, ja. Ja. Nou ja, beachpop, pop ja. dus ja. Ja. Ja. Dus Het is allemaal uh, best laagdrempelig, ja. ja. Makkelijk uh, aansluiten en uh, inhaken. Ja. En gezelligheid, <laughs> en gezelligheid. staat <laughs> erop, dat begrijp ja. ik, ja. We ja. Uh, de koffie en de thee klaar en de koekjes ja. Ja. Uh, voor de pauze <laughs> en, uh, Nee, dat is gewoon heel gezellig. Ja. Hey Ivo, jullie hebben al uh, heel lang een, een, een uh, dirigent die voor de groep staat, hè? Ja. Arno Westerburg. Vanaf het begin, ja. ja. Vanaf het begin, hè? Daar ja. ja. maak je ook weinig mee, dat iemand al zo lang, uh, ja, zeg maar... Ik, ik uh, heb er geen ervaring in, maar uh, inderdaad, Arno zit al vanaf het begin zit bij ons koor. En um, hij is ook best wel uh, een van de drijvende krachten van dat koor. Dat kan me voorstellen. Uh, hij uh, arrangeert ook de muziek. Huh? Um, hij schrijft uh, zelf de partijen. Van de, van de bekende liedjes, hè, zoals jij dat doet, ja. uh, in, in uh, ja, onze partijen. Want jullie, jullie zingen vier stemmen, hè? Ja, wij zingen vier Zeker. stemmen, ja. Ja. ja. En daar heeft hij toch behoorlijk wat werk aan. En, uh -huh. uh, ja, en dan is het zijn taak om om dat te ja. laten zingen. Wat hij ja. bedoelt, hè? Nee, hij ja. ja, ja. want ja, wij zijn natuurlijk niet een, een, een topkoor, we zijn een popkoor. Ja, nee, nee. uh, maar daar, he, daar is hij heel geduldig in. Ja, ja. ja, ja, ja dat uiteindelijk is wel zie je het ook wel als het dan staat en het goed gaat dan. Is hij daar ook wel echt oprecht heel blij mee? Ja, ik kom op. En dat op maakt ja. het voor ons ook wel weer heel leuk om ons best te doen. Want ja. je merkt gewoon ook uh, van nou, we hebben het goed gedaan en uh, ja, ja, dat vindt ja, hij ja, ook ja, heel ja, leuk. Ja. Ja, ja, ja, mooi, mooi. Ja. Ja, want als ik zie hoe bijvoorbeeld Zangvoort, het nieuwe gemeentekoor, het moeilijk heeft met het aantrekken van een nieuwe dirigent. Een nieuwe ja, dirigent, ja. Daar uh, zijn ze al heel lang mee bezig nu. Ja, maar dat maar dat ik denk dat dat heel moeilijk ja. sowieso is voor heel veel Ja, dan groen. is het opvallend hoe lang uh, uh, Arno al, al voor de groep staat. Dat is wel mooi natuurlijk, ja. Hij ja. Ja, oh, is het koor ja. natuurlijk begonnen uh, samen met, uh, met een aantal anderen. Het is eigenlijk vanuit de familie uh, uh, ontstaan. Uh -huh. En ja, het is toch ook zijn kindje. Ja, uiteraard. Ja, ja, en die ja, laat je niet ja. in de steek. Nee, dat is waar. Je, ja. je, je, je, je, aan een kind ben je altijd je hele leven gebonden. Ja, Dat zal we waarschijnlijk in ieder geval zijn. Maar, ja. maar dat, is, dat is wel mooi om te zien ook natuurlijk. Ja. Uh, nou, je zit in de, in de, in de optredenscommissie. Ja, ja. Zeg dan het dan in. dat het goed. Ja. Dus jij moet ook zeggen wat er voor de rest van het jaar een beetje gaat uh, komen. Uh, ja, we hebben uh, in op 9 februari. ...treden we op bij het Huis in de Duinen. Oké. is ook een heel uh, leuk Ja, natuurlijk, altijd leuk. Ja. ja, in het eigen ja. dorp is, is leuk. En daar uh, maken je ja. mensen heel blij mee. Dat is, Zeker. Dat zien we bijvoorbeeld ook vaak als we bij het Nieuw of zo optreden. Ja. Dat gaan we ook ja. vaak heen. Tenminste vaak, ook één keer per jaar vaak. En uh, we hebben aan het eind uh, maart gaan we nog naar de Rijp, naar Remix. Die hebben we ook daar een uh, goede dag. Uh -huh. En dan zijn we ook nog bezig alweer uh, voor september je moet je best wel vroeg inschrijven ja, om uh, eventueel uh, ergens te kunnen zingen. Uh -huh. Dus daar zijn we ook bezig om uh, te kijken waar we dan heen kunnen. We zijn um, in, uit geest nu bij zinging aan het kijken. Of we gaan weer naar het koorlint in Haarlem. Dat was vorig jaar ook erg leuk. We ja. zeiden iedereen: God, zouden we ook nog wel weer een keertje willen. Maar dat loopt een beetje gelijk. Dus we moeten even kijken hoe, dat, uh, hoe uh -huh. we dat in kunnen passen. En dan hebben natuurlijk eind van het jaar altijd weer uh, kerst. En, uh, ja, tuurlijk. In, maar dan uh, beginnen we uh, meestal ja, <laughs> in uh, april met kerstlieders <laughs> ja. uh, in studeren. En, heel, uh, ja, en dan zitten we wel uh, roedolven en alles weg uh, ja. te, te bleren. Je had niet eens, zo heel lang geleden had je hier ook een korenfestival hè, met, uh, in Zandvoort. Dat, ja. ja. Volgens ja, mij organiseren ja, jullie dat mee uit mee, hè? Dat bedoel ik, ja. ja dertien, dertien, dertien keer hebben we Korendag georganiseerd ja, hier. Korendag heette dat, ja. ja. En dat uh, vond ik altijd heel leuk, moet ik zeggen. Ja, ja dat was ook leuk. Zeker, we hebben ook geprobeerd uh, om dat uh, weer uh, nieuw leven in te blazen. Uh -huh. uh, dat is niet gelukt, omdat er toch heel veel... ...tijd en energie ingestoken moet ja, worden. om de core hierheen te krijgen. Ja om, ja, om het allemaal te organiseren, ja. ook het geld te krijgen, mm -hmm. er binnen te halen... ...om het überhaupt betaalbaar te maken. Ja, ja. Uh, dat is eigenlijk helaas niet meer gelukt uh, de afgelopen twee, drie jaar... ...om uh, ja, bepaalde redenen. Um, Wel, en, uh, uh, kun, je een, nu, kun je er één noemen? Is dat... Financieel? Nou, nou financieel? nou, financieel ook niet. Wel, nou, nou ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja, ja misschien wel, maar ik denk ook het wegvallen van, van een prominent koorlid die echt trekker ja. was. Oh, okay. ja. Ja. van voren ja. dagen ah, dat ah, hij ah, ons ontvallen is. Oké, okay. dat is jammer. In, in, in, ja. Een aantal jaren geleden. Ah. Wat eigenlijk heeft ervoor gezorgd dat we dat uh, niet meer nee. konden doen. Maar er wordt niet over gesproken om het als, nog weer te gaan doen. Jawel. Ja, we hebben het er wel over, maar het is best een behoorlijke organisatie. Ja, zeker, zeker, ja. En daarom gaat heel veel tijd en energie ja. in zitten, ja. inderdaad. En, ja. en tot die tijd lopen wij gewoon Andermanskoren dagen. <laughs> <Nee, laughs> ja. ja, blij dat blijven, is ook heel fijn. Die blijven gewoon bestaan. Wat is jullie ambitie? Wil je jullie, jullie naar 100 leden leden? Uh, dat hoeft niet, hè? Denk nee, ik. wij hebben geen ambitie qua grootte. Wij nee. hebben geen ambitie qua uh, prestatie. Wij ja. hebben, de, onze ambitie is om gewoon een gezellig koor, laagdrempelig om gewoon uh, samen muziek te maken... Uh, met alle beperkingen die daarin zitten. Dat ja. maakt het voor ons ook leuk... Want niet iedereen uh, leest ook noten waarschijnlijk. Nee, nee. Nee. Ik, ik kan zelf geen noten ik ook lezen. Nee, nee, nee, ik nee, weet wanneer ik omhoog moet en wanneer ja. ik omhoog moet. Ja, ja, ja, dat is waar. En als ik ja. te hoog ga, dan hoor ik Arno uh, aan de andere kant uh, zeggen... Van, mm. ...doe maar even wat minder. Ja, ja, ja. En daar let ik dat op. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi. Uh, en hij kon het na... na, na hoe, lang, hoe lang is het? 23 jaar of zo? Ja, 21, 21, 21 jaar. 21 jaar. Vorig jaar ons Goed, goede aangeven, jubileum. Ja, hoor, zeker. Jullie kunnen ook lezen en schrijven met hem waarschijnlijk. Ja, dat die waarschijnlijk kijk naar mij. En dat is ook waar, want dan, dan ja, ja. ga je wel... Ja, dan moet, je moet altijd goed op die de cent ja, ja, ja. Ik heb zelf bij het Monaco gezeten. Ja, je moet ja. altijd goed doen, die de cent ja, ja. De snelheid ja, en wanneer je in ja, moet tuurlijk, vallen tuurlijk. en wanneer je ook vooral weer moet stoppen. Ja, dat is ook wel handig, ja. Dat is ook wel handig, hoor. Als er eentje doorgaat, een ja, eentje... zeg. Ja. Ja. Of die zet verkeerd in, weet je wel. Dat is natuurlijk ja. wel jammer als dat gebeurt, maar... Het gebeurt. Het, het gebeurt wel. En dat mag ja. ook best. is geen ramp. Ja. ja, maar ik, ik zie, uh, heb, heb ook gezien bij het voor het enthousiasme wat jullie uitstralen, en mensen dan echt te zitten te swingen op dat, op dat podium dat ja, daar, ik wel mooi te zien. daar ja. doe je niet voor ja. Ja, ja natuurlijk en dat kan ook natuurlijk hè, met, met uh, dit koor ze maar, ja. ja ja Zeker. Uh, nou, joh, jullie gaan lekker door uh, ik wens jullie heel veel succes uh, morgen Dankjewel. in het paradies, wel dank je wel en uh, ja, dat Nou ja, misschien is dat oké. Nou, ja, ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet niet of het tijd hebben om te komen kijken. We moeten even kijken nog maar. in ieder geval, uh, 4 uur, Paradiso. Vier <laughs> uur, Paradiso. steeds. Ja, nou, ja, het de al, de al, de States, een is een mooie, mooie afspraak in ieder geval. Ja, ja. Maar ja. de treinen rijdt niet, hè. dat is heel vervelend. Nee, dus <laughs> we komen er wel. We komen er wel. We komen er wel. Ja, zeker. Nou, Ivo en Inge, hartelijk bedankt voor jullie komst. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. En heel veel succes morgen in Paradiso. Dank je Oké, bedankt. Oké. En dat was uh, de Chaplin-band met uh, Il Villiero. Ken okay, dat nummer? Nee, uh, ik, ik, ik heb er nooit van de Chaplin-band gehoord. Oh. Ja, Charlie Chaplin, maar uh, dat zal ja. niet zijn waarschijnlijk. Nee, dat is niks <laughs> uit. Ik had er nooit van de Chaplin-band gehoord. Nee, maar is een Italiaanse band. Is dat heeft... heel raar of niet? Denk... Um, nou, ze hebben wel in de top 40 staan ooit met het nummer. Oké, okay, nou ja. maar ze hebben het over de jaren 80. Oh, maar het klonk in ieder geval goed. Ja, ieder geval ja. goed. goed, we gaan bijna naar het uh, volgende onderwerp. Het uh, laatste onderwerp voor het nieuws van 11 uur. Ja. En uh, nou ja, iedereen weet waarschijnlijk dat Marcel Busser van, uh, van Rabbel uh, is gestopt. Ja. Hij heeft nog het, uh, het, het Nieuwjaars uh, evenement gedaan in de, in de, in de protestantse kerk. Ja, de, de nieuwjaarsreceptie. Een nieuwjaarsreceptie, inderdaad. En nou, dat heeft hij heel goed gedaan met zijn hele team. En, uh, maar ja, we hebben een nieuwe eigenaar daar. Ja, en daar zit uh, Carina. Die zit dan uh, in uh, uh, het nieuwe café. Ja, dat is het, het voormalige, voormalige robbel. Ja. ja Het voormalige robbel en ja. het nieuwe school Nou, we gaan eens even kijken. Carina, kan je ons uh, horen? Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier in het louis carré. bij de nieuwe eigenaren van ja, school Dennis Kool en Joran Kool. En uh, vader en zoon die dit gaan runnen. Of al begonnen zijn met het runnen. En ik zit hier al aan een heerlijk kopje koffie. Wat is het eigenlijk voor merk? Want hij is echt fantastisch lekker. Ja, dat is uh, Catanambu. Dat is een Spaanse koffie. Gewoon mild van smaak. En ja, wij serveren die standaard met een glaasje water. Zoals het eigenlijk hoort te zijn. In de normale koffiebranche. Ja. Nou, Zie je dat niet heel vaak meer bij uh, horecatenten. Dus ja, daar willen wij gewoon weer terug naar de basis, basics, en genieten. Nou, het smaakt echt heerlijk en uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik heb meteen de menukaart even gekregen. Uh, Joran, daar ben jij een beetje verantwoordelijk voor, want het heeft een Italiaanse slag, wat, uh, wat is daar de reden van? Nou zeker, ik uh, ben afgelopen jaar voor mijn studie op stage geweest in Milaan. En daar heb ik uiteraard hartstikke genoten van al dat eten en drinken en het moois uit Italië. En dat heb ik meegenomen naar huis. En nu uh, school overgenomen. In de keuken een Italiaans teentje. Ja, uh, ik heb er al eenmaal geproefd afgelopen week. Ik had de vegetarische variant echt super lekker. Is dit een van de dingen die jullie uh, al sowieso wilden veranderen? De menukaart en het type koffie. Um, hiervoor hadden we natuurlijk een rabbelcafé uh, met ook speciale bieren. Gaan jullie daar nog iets in veranderen? Nou, we hebben sowieso op de tap voor Gulpener weer gekozen. Uh, waarom? Het is een kleine brouwerij. Wat wij willen aanbieden is iets unieks en iets ja, speciaals en kleinschalig. Dus we houden niet van uh, grote brouwerijen, grote die uh, je volstopt met commerciële mm. dingen. Maar gewoon de kleine ja, huiselijke bedrijven... Die, uh, die echt nog voor hun mensen staan. Dus waar je gewoon in contact kan komen... kan vragen van, ik wil dat. Ja, dat kan. En daar willen we naartoe. En daarvoor hebben we voor Geopner weer gekozen. Kleine brouwerij, mm. duurzaam, hebben eigen hopvelden. Dus ja, daarvoor... Ga je ja. dan ook daar op bezoek in Limburg? Ja, we hebben een uitnodiging gekregen om naar de brouwerij te oh. komen. En uh, ja, dat vinden wij. Dat soort dingen zijn gewoon leuk. Ja. Je krijgt persoonlijke aandacht. En dat is ook met uh, ja, de groothandel waar we het eten vandaan halen. Die hebben ons uitgenodigd om daar te komen. Heb de broodjes voor ons staan maken daar. Om echt te proeven wat je eigenlijk zelf gaat verkopen. Want het zijn goede Italiaanse producten, hè? Ja. die jullie op de kaart hebben staan. Ja, dit is een Italiaanse groothandel... dus de producten komen ook daadwerkelijk uit Italië. Wow. Dus ja, een Italiaan zou hier waarschijnlijk zeggen van... nou, dit is hoe ik het thuis krijg. Hopen we dan. Ja, ja, ja. Maar dat komt door jouw stage uh, tijd. Dat jij echt, uh, Joran, uh, in Milaan gezien hebt... hoe enthousiast de mensen werden over dit type brood... En uh, hoe leuk dat dat nu in Zandvoort op de kaart staat. Ja, dus ik kan het ook zeker aanraden om hier uh, wat te komen eten. Heb jij veel keukenervaring? Uh, ik heb in het verleden een horecaopleiding gedaan. En dat was okay. voor meewerkend horecaondernemer. Ja. Dus eigenlijk richting je eigen horecaonderneming. Dus daar kreeg ik veel van de bediening. Maar we moesten ook in de keuken uh, meewerken. Zodat je daar ook uit de voeten kon. Dus daar heb ik inderdaad veel ervaring mogen opdoen in school, restaurants. Maar ook op stage maar ik soms meeliep in de keuken. Dus eigenlijk wat jij allemaal hebt geleerd... kun jij nu in je bedrijf samen met je vader doen. Want hoe bevalt het, hoe bevalt het zo samen? In, uh, in het café? Ja, onwijs leuk natuurlijk... om zoiets uh, met je vader samen te mogen doen. is dus, uh, hartstikke mooi. Dat versterkt natuurlijk ook je band ja. onderling. Jullie zijn al een tijdje op weg... want naast dat jullie het café hebben... zijn jullie ook beheerder van de blauwe tram. Hoe gaat dat? Ja, dat is wel heel wennen om deze twee hele verschillende dingen bij elkaar te doen. Maar ja, daar gaan we gewoon afspraken over maken. Dus dat die in de ochtend, dat ik de beheertaken op me neem. En de mail natuurlijk beantwoord voor als er vragen komen van ja. de huurders. En ja, dan in de avond en in de middag de focus op het café ga leggen. Ja. Maar ja, we moeten dat gewoon met, uh, met z'n tweeën. En we gaan personeel aannemen om het gewoon nog iets makkelijker voor onszelf te maken. Ja. En wat uh, je, je vertelde net al aan mij: van je hebt echt een bepaalde visie met, uh, met in ieder geval school. Uh, kun je dat nog een keer vertellen? Want dat is wel heel erg mooi. Nou, wat wij willen uitstralen is dat je gewoon welkom bent. Ik merk dat in de meeste horecatenten tenten dat je daar zit en dat je eigenlijk gewoon ja, een commercieel iets bent. Mensen willen geld aan je verdienen. Tuurlijk is geld verdienen leuk, maar je moet wel iets kunnen geven, gastvrijheid. Mensen moeten met een goed gevoel weggaan. Of niet weggaan, ze moeten het liefst blijven natuurlijk. <laughs> het liefst zoveel mogelijk omzetten. Ja, en, weer en weer terugkomen. En weer terugkomen. En het gevoel hebben van, nou, daar moet je heen, want daar word je gastvrij geholpen. En zo hoort het te zijn. Ja. Gewoon terug naar de basis zoals horeca vroeger was. Mm -hmm. Een praatje, tijd voor een praatje. Precies. Ja. Ja. En ja, ze kunnen ook gewoon hier komen zitten om een krant te lezen. Dan hoeven ze voor mij... Ja. Niet uh, hele omzetten te genereren. De bibliotheek zit ernaast. Ze kunnen ook een boek lenen. En lekker bij ons een boek komen lezen. Ja. Dat willen uitstralen. Iedereen en. is welkom. En, ja. Je hebt al aardig wat partijen ook al achter de rug. En je bent nog maar net uh, gestart. Uh, het was hier echt heel erg druk. Met, uh, aan het eind van de nieuwjaarsconcert. Uh, ben je dat gewend? Of zeg je, oeh ja, daar moet ik ook nog aan wennen. Nou, ik heb wel heel veel horeca ervaring. Maar de laatste vijf jaar heb ik uh, bij mijn beste maat gewerkt. In het uh, centrum uh, bij het plein. Ja. Dus ik moet wel weer even wennen aan de horeca. Want het is gewoon een ritme wat je hebt. Mm. Het sociale en zo, dat zit er altijd wel in. Maar de automatismes, die moeten weer eventjes terugkomen. Ja. Ja. En dat heb ik zondag ook wel gemerkt. Dat ik denk van, wauw, we moeten even gasten bij. Ja, ja. ja. en hoeveel uren maken jullie nou? Zijn jullie al hier... Veel. Veel? Ja. ja. Maar dit wordt ook wel eigenlijk je tweede thuis, hè? Klopt. Of het wordt misschien wel je eerste thuis. Ja, dus zo kan Omdat je het ook zeggen. waar je heel vaak bent. Ze hebben het erover gehad dat we boven niet ergens een slaap kunnen. Ja. Nee, geitje. <laughs> nee, maar klopt helemaal. Ja. Het is uh, op dit moment eigenlijk gewoon zeven dagen per week. Uh, ja. Veel uren per dag. Want jullie gaan ook al ochtends open, want dat hebben jullie ook zo bedacht. Uh, acht uur al met school open gaan. Want dat is ook heel erg leuk voor uh, de ouders die hun kinderen op school hebben gebracht. En even leuk willen bijkletsen. Ja, precies. Ja. Wat ik merk, ik, ik doe het beheer natuurlijk al vanaf september. En dan zijn we hier om zeven uur. Ben ik hier om de deuren open te gooien. En ik zie gewoon ouders hier op de gang staan en te praten. Prima natuurlijk. Maar waarom ga je niet lekker zitten? Bakje koffie erbij. Een broodje misschien. En ja, dan zie je toch veel fijner dan dat je op de gang staat. En dan hoef je ook niet in het centrum in te lopen. Je kan hier onder bij de parkeergarage gewoon parkeren. Je loopt naar boven en je bent er al. Ja. ja. En je hebt ook nog iets bedacht voor de vrijdag. Hè? Dat er vrijdagmiddag altijd een borrel is. Nou ja, er zitten hier twee scholen. En uh, de leerkrachten ja, die moeten natuurlijk het uh, weekend inluiden met een borrel. Vind ik persoonlijk. Dus uh, <laughs> ik hoop dat ze vrijdagmiddag borrels uh, weer gewoon uh, hier gaan invoeren. Dat de leerkrachten na uh, een uh, hele drukke week uh, gewoon relax het weekend in kunnen. Ja, nou dat is ook een hele goeie. En je hebt natuurlijk het pluspunt. De bridge. Maar nou, eigenlijk loopt het eigenlijk al heel goed. Want je nam het al zo over als een lopend bedrijf. En euh, nou goed, ik zie wel twee hele enthousiaste mensen die echt zin hebben om dit helemaal goed nog meer verder op poten te zetten. Wat is nog een grote verandering als je naar de ruimte kijkt? Nou, de Formule 1 uh, spullen zijn er allemaal uit. Ja. Um, dit hoort eigenlijk wel bij Zandvoort, dus sommige mensen vinden dat heel erg jammer. Mm -hmm. Nou, wij willen meer op de... Ja, Kunst is misschien een groot woord. Maar het mooiste zou zijn als hier gewoon Zandvorse kunstenaars... hun werk kunnen promoten mm -hmm. in een vitrine of aan een muur. En daar ook weer wat bekendheid aan kunnen geven. Dus je doet nu een oproep? Mm, ja, ik mag... <lacht> kunstenaars kunnen zich melden bij mij. En dan kunnen we in gesprek om te kijken wat, ja, wat voor kunst is het? Wat voor schilderijen of wat voor beelden heb je? En kunnen we daar iets in betekenen? Ja, nou, ik vind het eigenlijk hartstikke mooi. Je, jullie leggen echt je eigen uh, ideeën erop op deze prachtige plek. Dus ik zou zeggen, ja, het is nog te vroeg om nu al te proosten met uh, een gulp naar biertje. Maar ik proost even met mijn koffie. Met een bakje koffie. Nou, dan zeggen we skol, hè? Skol. Skol. De hij was in donker Afrika Stond ik plotseling voor een leeuw Ik schrok me helemaal naar Iedereen ging op te lopen Ik denk het moet gebeuren Ik denk de leeuw Dan vredt me nog maar Dit was waar ik horen Mama voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik niet. Papa voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik niet. Heb niemand dan mijn pils gezien Ik lust er wel een stuk of niet Mama voor is mijn pils. Pilsje, Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika En trof ik door een inboorling, eurnaam was Mamika Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd Maar op de brouwt door was die bier, dat u je dan niet gebrouwd. Hé, hey, mama, wat is mijn pils? Miepels en pelletriet Mama, wat is mijn pils? Miepels en pelletriet Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien Mama wordt is mijn piltje dan ben ik vriend Ik naar een feestje en en dat gebeurt heel vaak dan is het uh, een uur op tien met mijn meld uh, helemaal raak. Het witte van de ogen, dat draait mijn voor de kop. dan spring ik op de tafel en dan schreeuw ik in het rond. Mama, voor is die pils? mijn pilsje ben ik niet. Mama, voor is die pils? mijn pilsje ben ik niet. Heb niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Mama, wat is mijn pilsje dan? mijn pilsje Yeah. Dat was uh, normaal volgens mij, Cor, uh, klopt dat? Ja, dat was uh, inderdaad uh, met, uh, normaal. Met een prachtige titel... Uh, uh, Momma woordens pils. Ja, ik dacht dat is... leuk uh, Aansluitend <laughs> op uh, het proosten van... Uh, ja, ja, dat was cool, he, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nou, we, uh, we lopen langzaam uh, naar het nieuws van 11 uur. We draaien zo nog even een muziekje. Wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan uh, zo praten met... Aurélie Ruhe. Ja, die zit al klaar. Aurélie Ruhe. Mooie ja, naam. Mooie naam. De nieuwe directrice van het uh, Zoonversmuseum. Uh, daar gaan allerlei spannende oh. dingen gebeuren de komende, komende oh. tijd. En uh, je heeft even een hondje meegenomen. Dus als er wat rare geluiden hoort <laughs> op de achtergrond, dan is het de hond. Hoe heet de hond? Ook? Ja, die staat zich lekker uit te rekken achter mij. <laughs> En uh, uh, nou ja, dan gaan we ook nog praten met uh, de, uh, de voorzitter van de seniorenvereniging, Tom van Waarden. En aan het einde uh, uh, uh, gaan we praten over het classic concert uh, uh, morgen in de protestantse kerk. Ja? Uh, het beestje heeft het enorme maar zin, in, volgens mij. <laughs> Dat lijkt wel of aan het vecht is, maar ik zie je met één hond. Bij, <laughs> bijt hij <die> of niet? <laughs> ja, Oké, okay, nee, nee. Prima, maar dan komen we helemaal uit. en uh, uh, We gaan er een mooi tweede uur van maken. We gaan uh, rustig richting het, uh, het uh, uh, nieuws van 11 uur zo. Ik moet even goed kijken of die hond... Uh, uh, <laughs> ja, zou ik met de muziek gaan draaien? Met, ja, met, mensen kunnen het ook zien, hè? Uh, eventueel thuis... <laughs> Maar, uh, Zo, hey. Ja, we krijgen nu, nu een optreden van de hond. Ja. Nou, nee, nou, je, nee, uh, nee, misschien Cor, uh, kunnen we uh, afsluiten met een uh, leuk muziekje richting. Uh, ja, we hebben uh, nog één uh, minuut. Dus, uh. ja, heb je heb je nog wat staan. Ja, Justin Hayward met Forever Autumn. Forever Autumn. The sun is fading as the year grows old And darker days are drawing near The winter winds will be much colder South across the autumn sky, and one by one, they disappear. I wish that I was playing with them. Now you're not here, like the sun through the trees.